Mensen denken voor deur, want ja, het, het is toch niet precies wat hij zegt.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 Het aantal Chinese miljardairs is in twee jaar tijd verdubbeld. Ruim 270 Chinezen bezitten nu een miljard dollar of meer. Dat staat in een lijst die sinds 1999 wordt bijgehouden door een Britse uitgever. De rijkste Chinees heeft een vermogen van ongerekend bijna 8 miljard euro. Hij is groot aandeelhouder van een bedrijf dat zware machines maakt.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 zegt dat Nederland nu wel moet vervolgen. Nou, de wet is veranderd een aantal jaar geleden. Gedwongen verdwijningen stonden destijds niet in onze wet. Die staan nu wel in onze wet. En daarbij heeft Nederland een verdrag aanvaard... waarmee uh, we de plicht hebben om mensen tegen wie een verdenking bestaat... van gedwongen verdwijningen ook echt hier aan te houden en onderzoek te beginnen. Dus we hebben nu een, uh, een andere juridische context... met een hele duidelijke plicht van Nederland om gedwongen verdwijningen... De nabestaanden die in Nederland wonen wijzen erop dat Soledgeta geregeld hier is voor familiebezoek. En dat ook om die reden vervolging geboden is. Dan nog het weer bewolkt, vooral in het noorden buien vanmiddag. Temperatuur rond 18 graden, morgen weinig verandering. Vrijdag droog en iets hogere temperaturen. ANWB-verkeersinformatie met één file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht... bij Moerdijk, 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. If you need me, call me. Me Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DRL Express. Excellence. Simply delivered.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Mevrouw De Bruin is dat. Het is euthanasie. Oh, het gaat om euthanasie. Dat maakt de zaak natuurlijk een stuk simpeler. Want die had geen perspectief meer. Die zat maar de hele dag voor het raam en die had suiker en kwam niet meer buiten en kreeg nooit bezoek. En zodoende heb ik gezegd, ik uh, wil de euthanasie met haar bedrijven. Het is geen pretje om te doen, maar het is voor haar eigen bestwil. Ja, uit de oude doos, cabaret uitkeek op de week van Van Kooten en de Bie over een arts die aangifte doet van euthanasie in de jaren tachtig. Gisteren presenteerde de Artsenfederatie KNMG een rapport... over nieuwe richtlijnen voor euthanasie en de rol van de arts daarbij. En daar praten we straks over met ethicus Theo Boer. Theo, van harte welkom. Je bent niet alleen ethicus, maar je bent ook uh, verbonden aan de toetsingscommissies voor euthanasiegevallen. Een uh, einde maken aan het leven van de patiënt is niet makkelijk, zei de coach in Binet. Is dat een belangrijke overweging, ook in jullie toetsing? Ja, dat, daar ga je vanuit dat als een melding binnenkomt dat een arts uh, duizend twijfels heeft, uh, heeft doorstaan voordat hij tot een, meld, tot een uh, euthanasieuitvoering komt. Dus dat zit eigenlijk uh, in het algemeen echt in orde. Goed, nou, wat de richtlijnen veranderen aan hoe het, hoe het nu is, dat bespreken we zo meteen met je. Hij is een ondernemer die successen op zijn naam heeft staan, want wie kent Princes huishoudapparaten niet? En toch verkocht hij het goedlopende bedrijf om zich te storten op zijn oude en tegelijkertijd nieuwe passie, jong talent opzoeken. Nog een droom gaat in vervulling op 15 september, want dan begint hij zijn zoektocht op de televisie. Topmanager gezocht en vanmiddag blikt hij terug en vooruit, Aad Alborg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even iets anders een economische nieuws. Uh, vanochtend bleek dat het Duitse constitutionele hoofd de steun aan Griekenland uh, goedkeurt. Is dat voor u als ondernemer dan ook een opluchting? Nou, ik ben daar niet zo mee bezig. Maar het is natuurlijk heel apart wat er op dit moment allemaal gebeurt. Uh, zeker met Griekenland en uh, ook andere landen die het moeilijk hebben. En dat maakt het wel heel verwarrend voor heel veel ondernemers, maar ook voor heel veel mensen, denk ik, uh, in ieder land. Ja. Goed, nou, wat dat voor topmanagers betekent, dat bespreken we misschien zo nog wel even met u. 9-11, ja, die magische datum, die staat voor de tiende keer op de kalender, aanstaande zondag, de dag waarop veel veranderde. Anneke Houtman onderzocht voor haar studie journalistiek aan de VU. Hoe veranderde de berichtgeving over christendom en islam na 11 september? En dat bij vier kranten, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, de NRC en de Volkskrant. Goedemiddag, mevrouw Houtman. Goedemiddag. Jij bent u nou door dat onderzoek de krant heel anders gaan lezen? Um... Ja, je kijkt natuurlijk wel vanuit welk gezichtspunt de krant te schrijven. Ja, en als u nu s ochtends bij het ontbijtenkrant openslaat, is dat dan nog steeds zo? Of gaat dat wel over? Nee, je blijft er altijd wel een beetje een kritisch oog voor houden. Ja, verward of gek, het maakt niet uit. Het wordt hoe dan ook gestraft. Dorpsgekken als de damschreeuwer, de concertverstoorder... of de vaccinelichtjeshouder-gooier, die draaien de bak in... of worden in een instituut voor geest en Zieken opgesloten. Theoloog Erik Borgman van de Universiteit van Tilburg... Later in de ethische rubriek Zwart-Wit zijn Licht overschrijden. Goedemiddag Erik, welkom. Ja, kom je ook wel eens mensen tegen waarvan je denkt. die moeten maar niet te dicht in de buurt van de majesteit komen? <laughs> uh, ja, daar kom ik wel eens tegen. Maar ik heb er gelukkig niks over te zeggen. Dus uh, <laughs> nee, je denkt, je, je denkt wel eens zoals wij allemaal wel eens uh, denken. van nou ja. Uh, gaat dit wel goed met deze persoon in Hoogkaterijnen bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar het is, een tamelijk, het, het is natuurlijk een tamelijk ingewikkelde problematiek... wanneer is iemand nou gewoon gek en een beetje lastig... maar ja, we zijn allemaal wel eens lastig. Of wanneer is iemand nou echt gevaarlijk? Het is een, ik vind het een heel ingewikkelde vraag eigenlijk. Onze dichter vandaag is Rentse Sinkgraven En uh, dan horen we tegen drie horen wij zijn gedicht. U kunt ook reageren. U kunt uh, via de website. Dit is de dag.nu laten weten wat u vindt, of wat uw vraag is, of uh, via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag #DIDD. Theo Boer uit energie gaan we het over hebben. Coat en Bier hadden er een, een mooi uh, stuk cabaret over. Had dat nou iets met de werkelijkheid te maken wat wij net hoorden? Nou, het was eigenlijk uh, in die tijd dat ze het maakten, was het eigenlijk heel grappig omdat het uh, leek alsof dat volstrekt, volstrekt uit de reden was. Ik weet niet, begin jaren negentig volgens mij. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat uh, de, de termen die zij gebruiken: van het is nu, het is wat belletjes, het is niet, uh, niet waardig meer, dat kom je toch wel in toenemende mate tegen. Maar dan toch niet zo frivol als dat zij het brengen. Nee. In mijn enige voorspellende gaven kan hun niet worden ontzegd nee, misschien. Nee, daar herkennen we toch wat in. Uh, gisteren presenteerde de Artsenfederatie KNMG... een rapport over de rol van de arts bij zelfgekozen levenseinden... Die euthanasie die hebben we al tien jaar. Blijkbaar was het toch nodig om nog weer een keer nieuwe richtlijnen voor artsen te publiceren? Ja, dat heeft uh, toch wel heel sterk verband met, uh, met de manier waarop het uh, publieke debat in de afgelopen jaren is verlopen. Want je kunt natuurlijk zeggen, de, uh, het initiatiefgroep uit Vrije Wil... die heeft uh, toch wel heel sterk de euthanasie bij mensen die niet aan, het, uh, uh, die niet aan een terminale aandoening lijden op de kaart gezet. Ja, en dus moeten zij daarop reageren. Nou zeggen zij opvallend genoeg uh, in hun rapport... dat er meer ruimte is in de wet dan de meeste artsen zich realiseren. Uh, ben jij het daarmee eens? Nou, dat is de vraag. Even waar, waar is de wet uh, voor bedoeld oorspronkelijk? Hè? Dus je kunt zeggen, de wet uh, zag oorspronkelijk... mensen aan die leden aan de terminale ziekte... dat zou je kunnen zeggen... met daarbij de lichamelijke aandoeningen van... Uh, Sorry, een je, weet, je kwam op het laatste moment net Ik binnen, Druk leven. Ja, uh, uit de taxi. Maar waarbij het dus ging om, om lichamelijke aandoeningen... Als, uh, als jeuk, extreme pijn, benauwdheid en dat soort dingen. Mm -hmm. En in de loop van, het, uh, van, van de jaren is daar natuurlijk een discussie overheen gekomen... of de inhoud van het lijden niet veel meer ook existentieel is. En als dat het geval is, of je dan niet ook kunt zeggen... dat de primaire basis van het lijden misschien niet vooral existentieel is. Ja. Dus moet je dan per se terminaal ziek zijn om, om, om, om draaglijk te kunnen lijden. Ja, opvallend is in het rapport dat zij enerzijds zeggen die ruimte moet er zijn... en anderzijds ook wel dat weer afbakenen doordat ze bijvoorbeeld ook stellen... lijden zonder medische grondslag valt buiten het domein van de geneeskunde. Dus ja. wat is het nou, denk dat ik, dat als hele, ik dat lees? Dat is een hele belangrijke discussie, want uh, in, de, in het arrest van de zaak Bongersma... dat was die PvdA-senator die eind jaren negentig energie heeft gekregen door die huisarts Flip die werd Toen werd Sitorius veroordeeld tot in de hoogste instantie omdat deze brongens maar geen uh, geen lichamelijke aandoening had. Later heeft ook Sitorius zelf en anderen hebben gezegd... ja hoor is eigenlijk leed deze bongens... maar ook wel degelijk onder medische aandoeningen. Dan ja. zijn het dus niet, dan is het niet terminale kanker... ook niet ALS of iets wat heel snel op de dood toe gaat. Maar dan gaat het echt over dingen die chronisch zijn... en heel erg vervelend. Ja. Zoals macula degeneratie, je gaat slechter zien. Of uh, uh, uh, uh, uh, incontinentie, of slecht zien, slecht horen, dat soort dingen. Sitorius ja. um, heeft ook zelf gezegd eigenlijk... Dat zei hij in de uitzending van nieuws ook ook. Ja, dus zullen we daar even naar luisteren? Want ja, hebben we hebben een fragmentje van even nog uh, om te vertellen wie het precies is. Art Sutorius. Uit energie heeft hij op uh, Brongersma. Die was oud en wilde dood. Uh, hij reageert nu op, als volgt op de nieuwe richtlijnen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de huisarts Sutorius schuldig verklaard aan de hulp bij zelfdoding van de oud-senator E. Brongersma. Sutorius hielp Brongersma een einde aan zijn leven te maken. Volgens het hof had de arts dit niet mogen doen omdat Brongersma niet leed aan een ongeneeslijke lichamelijke ziekte. Uh, we hebben nu een situatie met het nieuwe standpunt waarin uh, erkend wordt dat oude mensen ook kunnen leiden aan een opeenstapeling van ziektes die niet per se tot de dood hoeven leiden, maar wel kunnen leiden tot uitzichtsloos lijden. En in de huidige situatie zou u nog steeds veroordeeld worden? Nee. Ja, Sutorius gaat er zelf vanuit dat hij nu niet meer strafbaar zou zijn, denk je dat dan? Ik denk dat, uh, dat zeker. Ook ze uh, maar leed echt een aantal uh, kwalen. Ik uh, lees nog even voor uit het, uit het rapport van de KNMG waar dan de KNMG aan denkt. Hè. Dus niet, niet aan kanker of zo, maar niet-levensbedreigende aandoeningen, lichamelijke aftakeling, slechter zien, horen lopen, vermoeidheid, lusteloosheid, incontinentie. Hè, verlies van zelfstandigheid en persoonlijke waardigheid, afhankelijkheid van zorg, verlies van status. Het zijn allemaal dingen. En het, het ingewikkeld is dat je natuurlijk niet kunt zeggen. Nou, ik leid alleen maar onder slecht horen Of ik leid alleen maar onder incontinentie. Maar het is het, de combinatie ervan. Uh, ergens anders in het rapport zegt KNMG ook nog dat het hier gaat. Een moeilijke term hoor. Niet lineaire, optel, niet lineaire optelsom van complexiteit. Hm. Hè? Dus uh, dat, daar gaat je vroegere de definitie van ondraaglijkheid. Dat is dus een heel complex iets. Maar is, uh, het, dan dus, is het dan toch een verruiming van het begrip? Want ja, als je zegt een... ondraaglijkheid was eerst het criterium. Nu wordt eigenlijk het criterium verruimd. Het is nog steeds deze ondraaglijkheid, maar die ondraaglijkheid... daarvan werd vroeger van uitgegaan... dat het een basis was van een terminale ziekte. En nu wordt gezegd... die ondraaglijkheid kan zich ook baseren... op andere medische aandoeningen... die veel minder ernstig zijn maar die een vergelijkbare mate van lijden met zich meebrengen. Ja. En dat is denk ik een belangrijke verschil... want een arts zou 20 of 30 jaar geleden vrijwel nooit hebben gezegd... dat een persoon op basis van slecht zien dan recht zou hebben op euthanasie. Ja. Wat dus de KNMG ook uitdrukkelijk zegt... is dat als iemand helemaal niks mankeert... Ja, dan, dan geeft ook de KNMG geen thuis. Nee. En dan zeg ik natuurlijk daarbij van... ja, welke ouderen die helemaal niks mankeert, wil dood? Nee. Met andere woorden... Dat bestaat niet. Nee, dat bestaat niet. Dus ook alle gevallen in, bij, hè, bij het Vrije Wil... die initiatiefgroep die vorig jaar begonnen is aan de bel te trekken... al die mensen die wilden natuurlijk dood... op het moment dat ze iets naars kregen. Ja. Dus wat dat betreft, wat de KNMG nu doet... is toch de wet, als het ware, binnen het uh, zo, zozeer uitleggen... dat bijna uit Vrije Wil zijn zin krijgt. Ja. Ja, maar dat... niet op basis van, wat ze, uh, van de logica die ze zelf aanhangen. Namelijk dat het een kwestie is van vrije wil. Het is dus niet een kwestie nee. van vrije wil. Het gaat wel degelijk om, uh, om ondraaglijk lijden. Maar dat, om, dat idee van het ondraaglijk lijden wordt uitgebreid. De ja. definitie van ondraaglijk lijden ja. wordt verruimd. Ja, in feite. ja zeker. zeker ja. We hebben discussies gezien de afgelopen jaren... ook over uh, vallen bijvoorbeeld psychiatrisch patiënten hieronder... of dementenbejaarden. bejaarden in het beginne, beginne de stadium van de dementie... Als ik dat rapport nu lees van de KNMG, krijgen die nu ook de ruimte? Ja, als we in feite psychiatrische patiënten... overigens het aantal uh, over 2000, uh, wat gevallen over 2010 bij psychiatrische patiënten... nou, dat kan de vingers van één of twee handen geteld worden. Hetzelfde met, uh, met dementie, dus het is een hele beginnende categorie... maar volgens de richtlijnen van de KNMG kan dat dus... In feite wel degelijk. En dan is het interessante natuurlijk... wat de naamgenoot van Flip Sutorius, namelijk Eugène Sutorius... een aantal weken geleden, zei van... ja, er zit, zitten 300.000 mensen in de wachtkamer die, die dementie hebben... en die ook, waarvan zeer velen ook graag dood zouden willen. Dus als wij die aanvullende aanleidingen voor euthanasie... inderdaad ook heel serieus gaan nemen... dan zou het aantal euthanasiegevallen natuurlijk explosie, explosief stijgen. Ja. Ja. Wat vind je ervan, van deze aanscherping? Of deze ja, nadere toelichting van de KNMG? Nou, als we nu even de, de dementerenden en de psychiatrische patiënten... er even weer uitlaten en het vooral, ons vooral richten... op mensen met hele vervelende combinatie van ouderdomsklachten. Ja. Uh, en dat, dat vind ik het voornaamste ethische punt. En daarvan denk ik, als je dit bespreekbaar wil maken... en de KNMG, ik moet er even bij zeggen, ze hebben een prachtige preambule... waarin ze met zoveel woorden zeggen dat het ze juist niet gewoon is... en een heel groot probleem blijft en dat artsen met groot recht... Ook zeggen, ik doe daar niet aan mee en dat ze dat recht moeten hebben, maar desondanks gaan ze dan toch later door met te zeggen uh, euthanasie kan bij mensen die, die, he, die niet uh -huh. kunnen plassen of niet kunnen horen of niet kunnen zien. Nou, ik vind dat nogal vrij dramatisch, want ik denk het gaat u en mij ook een keer overkomen dat wel ons lichaam gaat aftakelen. Uh, ouderdom komt altijd met gebreken, he, tenzij je het ideale dood hebt dat je op je 78ste kerngezond opeens in je slaap overlijdt. Uh -huh. Maar verder weg, de meeste van ons zal het treffen dat wij aan dit soort aandoeningen gaan leiden. Dat betekent dat in feite wij nu aan het spreken zijn over euthanasie voor iedereen. Ja. Dat is nog vrij drastisch denk ik. Ja, maar vind je dat zorgelijk omdat je dan denkt dat er ook druk op mensen zal zijn om te zeggen van nou ja, je leidt aan die kwalen en maak er dan maar een eind aan? Of Wat, wat, wat, is, wat is het moeilijke eraan? Nou, is het is toch ook prettig als iedereen daarover kan beschikken? Ja, je, dat zou je kunnen zeggen. Alleen ik vind, laten we wel wezen met z'n allen en laten we ons ook internationaal gesproken niet tussen hier isoleren. Het kiezen van, van een levenseinde het, door actieve leesbeëindiging is nog steeds een problematisch iets. Dus het is niet, kijk je kunt zeggen, het is toch heerlijk als je kunt kiezen om op vakantie te gaan... of heerlijk als je je eigen partner kunt kiezen om mee te trouwen. Dat is allemaal waar. Maar om heerlijk te zeggen, heerlijk dat je precies het eigen moment van je dood kunt kiezen... vind ik een stap te ver, omdat de zelfgekozen dood blijft... tot in alle eeuwigheid volgens mij een problematisch gegeven. Dus met andere woorden, dat moet niet gewoon worden. En dan moeten we dus ook voorkomen dat het niet gewoon wordt. Nou, met, dit, met, met deze move van de KNMG vrees ik toch een klein beetje... dat grote groepen Nederlanders nu gaan zeggen... op basis van dit rapport tegen hun dokter... Ja, maar dokter het mag natuurlijk van uw eigen beroepsorganisatie. Hè? Waarom komt u niet over de brug? Ja, want dat is dan nog een, een laatste punt dat ik met je wil bespreken. De positie van artsen. Artsen klagen natuurlijk ook in toenemende mate over de mondigheid van patiënten. En ook patiënten die gewoon eisen van ik wil euthanasie. Gaat dat toenemen, denk je? Nou, het aantal uit en gevallen dat neemt sowieso uh, toch behoorlijk toe. Hè? Ik heb voor me liggen ook het verslag van de ziecommissies in 2010. Dat, is, dat aantal is in één jaar met 19% gestegen. En dat stijgt dus al jaren met uh, vergelijkbare aantallen. Dus dat is, dat is enorm. De druk op artsen neemt toe. Uh, dat, dat wordt ook genoemd waarbij je ook dossiers tegenkomt... waar dus in staat van een patiënt die tegen een dokter zegt... dokter, ik heb toch op tv gezien dat het inmiddels mogelijk is. Waar doet u ze moeilijk over? Uh -huh. Dus ik, merkt, ik maak die artsen mee en ik vind... nog. Die preambule van dit rapport vind ik prachtig. Maar toen ik gisteren een nieuwsuur zag en daarin ook de voorzitter van de Kamer, meneer Kruseman, daar werd eigenlijk met geen woord gerept ook over gewoon het recht van een dokter om te kunnen zeggen: ik vind dit gewoon verschrikkelijk moeilijk, omdat het ook heel moeilijk is. Want dus artsen ik, kunnen, uh, dat staat ook in het rapport, als ze zelf daar niet aan mee willen werken aan euthanasie, moeten ze het patiënt doorverwijzen. Dus je kunt er vanaf als arts. Ja, dat is sowieso het geval. Je kunt er vanaf, want de euthanasiewet is ontworpen als een wet voor artsen die zeiden: ik, op mijn paas van mijn geweten moet ik hier wel euthanasie doen. Maar het is een uitzondering andere situatie. En nu dreigt het toch een klein beetje tot de normaliteit te worden verheven. Namelijk als jij het niet doet, dan doet de ander het wel. Ik vrees daarbij een klein beetje een hellend vlak. Want kijk, als we straks zeggen euthanasie hoort er toch een beetje bij, dan kan ik me niet anders voorstellen dat we in 2022 met z'n allen zeggen, ja, een beetje arts kan toch ook euthanasie doen, zoals die ook griepprikken geeft. Hè? Dus ik vind normaal medisch handelen moet euthanasie niet worden. En nogmaals, dat staat in de preambule wel heel prachtig. Maar door die doorverwijsplicht en door de hele, uh, de, de hele toon van het rapport. Vrees ik toch dat de kanteling van uitzondering naar, naar, naar regel steeds meer wordt gemaakt. Ja, en er is natuurlijk nog een heel oh, ander man. belang, wat mij betreft. En dat is het, het, het hele idee dat er, uh, dat er geen onwaardig leven bestaat. Dus uh, je kunt aan de ene kant aan de kant staan van mensen moeten het zelf kunnen beschikken. Maar er is nog de andere kant, wat vinden wij eigenlijk goed en volwaardig leven? En daar is, wat mij betreft, een van de belangrijkste principes: er bestaat geen onwaardig leven. Dus er bestaat geen leven wat maar beter dood zou kunnen zijn. B dus je daar moet je ook van afblijven. En die twee dingen moet je meenemen als je over deze kwesties... Ja. praat dus niet alleen maar de kwestie van de vrijheid... maar ook de kwestie van wat vinden wij eigenlijk goed bestaan... wanneer vinden wij van elkaar nog dat we iets toevoegen aan de samenleving. En daar zit wel, wat mij betreft, ook het probleem ja. van dit standpunt. Ja. Okay. Ja. We gaan, het, we gaan uh, ongetwijfeld vaker nog over praten ja. Hartelijk dank, Theo. Dank Want we gaan het hebben over uh, een heel ander onderwerp. Aad Ouburg over uh, uh, ja, een nieuw televisieprogramma. We kennen u als directeur van een merk huishoud elektronica... Princess, ik zal het een keer noemen. Maar ik ga binnenkort een, een televisieprogramma presenteren. Is dat een oude droom van u? Ja, ik heb ooit uh, uh, quizmaster willen worden. Willem Ruijs, ah. toen hij wegging bij de KRO. <laughs> toen was ik 23 jaar. Maar het is maar goed dat het nooit gebeurd is. Nee, want u gaat het programma presenteren. Dat wordt in Amerika gedaan door Donald Trump. The Apprentice. En in Amerika klinkt het zo. Jenny really did nothing wrong. She didn't deserve to be here. I have no choice. You know that. Gene, you're fired. Ja. Hij zegt het nog aardig. Hij zegt het nog aardig. Oh, gaat u het anders doen? Nee, het is een programma aardig. waarin uh, uh, topmanager wordt gezocht. Ja, en uh, u gaat dan beoordelen of mensen alles in huis hebben om, om dat ook werkelijk te kunnen. Klopt. En u wordt onaardiger dan Donald Trump? Nee, helemaal niet. Dan wordt u wel een hele nare man. Nee, helemaal niet. Nee, ik vind hem hier nog aardig. Oh ja, ja oké, okay, dus okay. ik heb het uh, valse gehoord. Maar uh, nee, de topman dat je gezocht. Dat is inderdaad een variant op wat er in Amerika gebeurt. En Alan Sugar doet het in Engeland. Uh, fantastische programma's, denk ik. Met uh, in Nederland dan tien kandidaten. En ja, wie wordt de topmanager? Ja, maar is het nodig om op die manier te zoeken? Is het moeilijk om topmanagers te vinden? Om goed nou, talent te vinden? Nou, ik denk dat er in Nederland veel meer mogelijk is. En dat er heel weinig aan gedaan wordt om het te stimuleren. En uh, wat ik nu leuk vind, na 28 jaar ondernemen. Om zeg maar uh, een stimulans te geven aan ondernemerschap. En, op die en daar manier... is heel veel meer te doen. Ja, u heeft ook een zoon. Tim. Ja, ja. en ja. dat is ook een topmanager. Nou, Tim is uh, begonnen. Uh, Tim heeft uh, inderdaad eerst een uh, studies keurig afgemaakt. MBA Marketing op het einde gedaan. En die zit nu bij Princess Sports Gear. Dus dat is niet de huisartapparaten. Dat zijn de sportartikelen en die heeft u nog altijd. Sportartikelen, ja. dat hebben we behouden. En ook uh, de entertainmentgroep en ook de hotelletjes. Hockeysticks van de dames, hè? Top. Onder andere? Ja, ja dat viel <laughs> ja, ja, op. Ja. En is hij nou het voorbeeld van uh, alles wat je in huis moet hebben om een goede topmanager te zijn? Uh, nee, want nogmaals, uh, hij zal ook nog moeten bewijzen dat hij echt een uh, topondernemer is. Alleen wat het leuk is. Hij heeft natuurlijk vanaf zijn uh, zevende jaar heeft hij meegedraaid in het bedrijf. Ik heb altijd de kinderen en de familie meegenomen door de hele wereld heen. Om te laten zien hoe het ook anders kan en wat je kunt doen. En ik zei altijd ondernemers entertainen. Dus het, ik maak het ook leuk, het ondernemen. Ik vind dat je moet genieten vanaf dag één. En dat heeft hij goed meegemaakt. En hij wilde dus ook ondernemer worden. Dat is hij inmiddels. En ik probeerde van wat ik meemaak, doet hij tot nu toe uh, prima. Ja, en de vader zit uh, steeds in zijn nek te hijgen? Of nee, laat u hem een niet. beetje met rust? Nee, helemaal niet. Want ik oh. vind juist dat, dat uh, wat ik juist zo leuk heb gevonden toen ik zelf ben gestart, is dat ik alles vanaf nul heb kunnen opbouwen. Ja, want u begon in studententijd met handel en kleding, hockeykleding geloof ik. Nee hoor, waar bodywarmers, oh, fietsen, het was van alles. Dus fietsen, ik, heb... ja, ik heb wel meer mensen die in studententijd. Ja, ja, ja. niet nee, op die manier. Ja, echt fietsen. <laughs> oh, okay. uh, maar, maar, maar ook uh, ja, T-shirtjes en polo-shirtjes, van alles. En als ik iets in Rotterdam goedkoper zag dan, dat ik uh, in Utrecht vond... dan werd het in Utrecht weer verkocht en omgekeerd. Ja, het zat dus echt in uw bloed, dat hand. Ja, ik was er altijd mee bezig. Eigenlijk wilde ja. uw vader dat u arts zou worden, maar dat, heb, daar is ja, niks van terecht Nee, gekomen. ik heb een jaar medicijnen gedaan en drie uur fysiotherapie daarna. En ik had een verkeerd pakket, wist ik natuurlijk kunnen schijken. Maar het heeft wel geholpen waar ik aan waar ik ben gekomen. En uh, ik wist in ieder geval dat ik die kant niet op wilde. Nee, nou, dat is ook heel zinnig om dat te weten. Ja. Uh, uw bedrijf heeft u verkocht, voor ja. een groot deel. Althans, nee, de huishoud alles. alles. Ja. ja, maar de sport heeft u nog wel. Maar de huishoudelijke apparaten, die, die, ja. uh, was dat niet heel lastig? Want u heeft dat hele bedrijf opgebouwd. Ja, zegt vanaf nul, 1994, ben ik begonnen. Ik had veertig namen op papier gezet. En uiteindelijk vond ik Keukenprinses wel een leuke naam. Ja. Nou, daar ben ik dus mee doorgegaan. En het leuke was dat het internationaal klonk het ook heel goed. En uh, daar was ik toen nog niet mee bezig, maar dat bleek later. Dus we zijn, uiteindelijk zijn ik, uh, ben ik in 75 landen terechtgekomen... die allemaal de producten verkochten. En dat is één grote droom geweest natuurlijk. Ja. Dus ik heb echt 150 dagen per jaar gereisd door de hele wereld in... om het groot te maken. En, en het is groot geworden. Maar waarom heeft u het dan verkocht? Uh, er komt een dag dat je een keer moet stoppen. En als er dan iemand aan de deur staat die heel geïnteresseerd is... en ook nog een van de mooiste bedrijven in de wereld... die ook uh, garanderen dat het bedrijf doorgaat... Dan, dan moet je heel diep nadenken. Dat heeft anderhalf jaar geduurd. En ik denk dat ik uiteindelijk een goede keuze heb gemaakt. Ja, bent u er heel rijk van geworden? Ja, <laughs> maar, maar nogmaals als ondernemer moet je dat ook doen. Je moet ja. geld verdienen om door te kunnen. En nogmaals, er zijn nog... Ik denk op dit moment zeven andere bedrijven waar ik mee bezig ben. En, U zit niet nou, stil. Ik zit niet stil. Nee, nee. Nee. U zei net ondernemen is entertainen. Is ja. ondernemen niet gewoon geld verdienen? Ondernemen, tuurlijk is dat geld verdienen. Want nogmaals wat ik al zei. Als je geen geld verdient dan kun je het bedrijf sluiten. En om juist iedereen in de wereld aan de gang te houden. Moet je geld verdienen. En dan moeten de bedrijven succesvol zijn. Dus dat is helemaal geen schande. Alleen het is ook heel leuk. En daarmee ondernemen is entertainen. Zo ben ik echt door de wereld heen gegaan. Ik had altijd honderden mensen bij me die meegingen omdat wie wie ging er dan met u mee en waar naartoe? Bij ons ging iedereen mee. Dat was een, dat... Ik ben nooit meer ja. mee geweest met jou. Bro. Ja, dat is heel jammer. Dat had ja. u zeker een keer moeten doen. Maar dat was ja. heel gezellig geweest. We nee, nou, hadden dat bijvoorbeeld dat, in, uh, een, een modellenverkiezing bij aankoop van een beautyproduct. Kon jij het model van het land worden? En dat deden alle landen. En uiteindelijk hadden we de Model of the World verkiezing. Met oh ja. Paul Huff bedacht toen inderdaad. Fotograaf. Fotograaf. En die zei stop nou eens met een misverkiezing. Dat is zo goedkoop. Maak er nou eens iets moois van. Dat hoort bij jouw producten. En zo is Model of de hier ontstaan. En uiteindelijk Model of the World. En dan gingen we inderdaad met 300 tot 500 mensen naar Curaçao of naar Hongkong. En dan was het vijf dagen entertainment. Door het zaken doen heen. Want we hadden ook onze beurzen en onze verkoop. Mm -hmm. Dus zo liep eigenlijk al alles bij mij door elkaar heen. Ja, en u bent een ongelooflijke netwerker ook, Lasseke. Nou, Als u dat, de, de hulp van iemand tegenkomt waarvan u ja. denkt... nou, daar kan ik ook wel wat mee. Dan weet u er wel weer mee in contact te nee, komen. Nee, je komt ze tegen. En dat is eigenlijk altijd wel een engeltje op je, nou ja, op, op je rug geweest. Die meevloog door de hele wereld heen. En uh, ik kwam eigenlijk altijd de juiste mensen op het juiste moment tegen. Maar dat moet niet geforceerd gaan. En ook dat moet weer leuk. En wat ik altijd heb geprobeerd... Succes is alleen succes als je het samen kunt delen. Hm. En ik heb altijd geprobeerd ook een ander er beter van te laten worden. Hm. En dat is denk ik heel belangrijk. En niet alleen maar voor uzelf uh, hard aan het werk te zijn. Mag uh, ik ook een uh, vraag stellen? Ja Vrouwen Willen mannen uw producten ook gebruiken? Want het heet natuurlijk Prinsen. Ja. ja, dat is heel gek. Dat zei ze in het begin ook. Want dat zal wel moeilijk zijn. Nou, ik zei even vertellen. De vrouwen kopen de scheerapparaten en de tondeuzen voor de mannen. Uh, en vind het ook best leuk om uh, een prinses uh, ja. Nou ja, uh, om zich heen te hebben. Ja. Dus nee, dat is, dat is Erik, juist... uh, heb je misschien ook nog een misschienapparaat nodig? <laughs> nee, maar dat is dus juist, juist heel positief. Ja. En het klinkt heel het is lekker. En, uh, ja, dat was ja. leuk. U gaat uh, nu voor het programma wat u gaat presenteren op zoek naar, uh, naar toptalent. We leven in een economische crisis ook. Klopt. Uh, is dat voor, uh, erg lastig voor bedrijven? Of, of ja, zegt u van, nou ja, ik hoor wel hoe de politiek ermee bezig is, maar ik ga gewoon door met mijn zaak? Ik ben zelf in de jaar 80 begonnen. Dat was een hele slechte periode. En ik denk juist dat het in deze tijd een hele mooie periode is om te starten. Waarom? Heel veel bedrijven zijn het reorganiseren. Heel veel bedrijven gaan fout. Heel veel mensen weten het niet meer. En er is juist nu een enorme behoefte aan mensen... Die creatief zijn, onderscheidend kunnen denken. En echt met hun vak bezig zijn. En dat echt uh, ja, uh, succesvol willen worden. En jeuken uw handen dan ook in deze situatie? Ja, dus Het blijft ontzettend leuk om te zien hoe iedereen ermee bezig is. Maar nogmaals, ik vind ook dat er veel te weinig stimulans is gegeven... de laatste twintig jaar aan het ondernemerschap. En dan zeg ik uh, iedere keer, kijk nou eens in mijn generatie... hoeveel er nou doorheen zijn gekomen. Kijk nou eens naar de jongere generatie hoeveel. Tuurlijk zijn er best een heleboel. Maar er is veel meer mee te doen. En hoe en dat komt dat dan, dat uit? dat zo weinig gestimuleerd is? Ik denk dat het uh, heel traditioneel is gegaan in Nederland. He, dus uh, we adverteren en we zijn klaar. En dat er heel weinig ondernemers zijn uh, tot nu toe, zeg maar. die op de universiteit, maar ook op de hogescholen hebben geleerd. om creatief te denken hm. en anders te denken. En je kunt ook met weinig geld succesvol worden. Doordat je juist heel creatief bent en met kleine heel veel kleine dingen, heel veel bijzondere dingen kunnen maken. En en dat nu, is wat ik altijd heb gedaan. Ja, en u zegt, er zijn op dit moment dus gewoon heel veel kansen ook voor mensen. Heel veel kansen. Ondanks het feit dat we het idee hebben dat het slecht gaat met de economie. Nog even wat ja. anders. Laten we even luisteren naar Harry Mens. Zelf miljonair bent u ook, denk ik. Over uh, wat hij uh, vindt over het betalen van belasting. Kijk, ik kom mensen tegen die hebben 50 miljoen. Die zitten dan heel sarrend te vertellen dat ze weer op tijd de OOE hebben ontvangen. <lacht> Daar staat tegen de borst. Dus ik geef die, ik laat die mensen nou die OOE niet hebben. En geef dat al die arme mensen... Dan kunnen die wat meer krijgen. Dus wat mij betreft, mensen die, die genoeg geld hebben, een paar miljoen, als ze 65 zijn, hoeven voor mij geen AOW. Ja, Harry Mens vindt dat de rijken wel wat extra's mogen doen in tijden van crisis. Hij is niet de enige in Amerika Warren Buffet. Ja. Dat is pas een echte miljonair of een ja. miljardair. Ja. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het ook een goede zaak. Maar ik denk niet dat zo ergens uh, als u denkt. Uh, ik en denk zoals niks Har hoor. En zoals Harry dat uh, zeg maar nu zegt. Ik denk dat er juist heel veel mensen zijn, ook ondernemers. Die juist heel veel goede doelen hebben. Hmm. En daar heel veel aan besteden. En dat hoort ook zo. Ja, en dat doet u ook. Doe maar ik daar ook. gaat u natuurlijk niet over uitweiden. Jawel, oh. daar weiden wij best over <laughs> okay. uit. Want wij doen gewoon... Een aantal grote zaken, een aantal grote goede doelen... waar we ons bijzonder voor inzetten. En ook heel veel kleintjes. Ja. En, en hoeveel uh, topmanagers hoopt u nou te scoren in dat nieuwe programma? Eentje. Eentje. Er blijft er één over uiteindelijk. En Dat is wel weinig. Dat is weinig, maar je moet ergens beginnen. Ja. Uh, en het is uh, ontzettend spannend om iedere week weer te zien wat er gebeurt. Ze krijgen opdrachten. Die mag u verzinnen? Uh, die heb ik aan bijgedragen. Maar uiteraard uh, zat er een heel groot team op die dat heeft bedacht. Uh, maar ik heb mee mogen verfijnen, mee over mogen praten. En uh, dat was heel leuk om te doen. Okay, ja. nou We gaan naar u kijken. En dan gaan we kijken of u misschien toch beter quizmaster had kunnen worden dan ondernemen. Dank u wel, Aad Oudburg. Volgende week donderdag. Okay. Dan begint het. Theo Boer die is alweer vertrokken. Want die uh, moet naar de opening van het academisch jaar van uh, de PTHU in Utrecht. En zometeen na het nieuws van half drie praten we met Erik Borgman. Ja, over orderverstoorders in de samenleving. En met Anneke Houtman over uh, hoe 11 september de kranten veranderden. Maar eerst het nieuws met Dick.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 Er staat file bij Amsterdam door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Nieuwe Meer. Het levert op de A4 vanuit Den Haag een file op tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 5 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer ook 2 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht door het ongeluk. Op de A16 van Rotterdam naar Breda een korte file bij Rotterdam Centrum. Daar zit 2 kilometer. En op de A17 Rosendaal dordrecht tussen Zevenbergen en Moerdijk 3 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Aad Auburg, Erik Borgman en Anneke Houtman. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD. Of gaat u naar de website dag.nu. Anneke man u deed voor u afstuderen onderzoek naar hoeveel en hoe de vier grote kranten AD, Telegraaf, NRC en Volkskrant hebben geschreven over christendom en islam voor en na 11 september 2001. Het is mondvol. Wat was voor u zelf de meest opmerkelijke uitkomst van het onderzoek? Nou, je verwacht uh, dat NRC bijvoorbeeld heel evenwichtig nieuws geeft, maar het blijkt dat ze ja, toch wel vrij negatief berichten over beide religies ja, en welke kranten sprong eruit qua positiviteit? Um, dat was ook wel grappig. Het uh, Algemeen Dagblad en de Telegraaf die, uh, zijn toch vrij positief. O oh ja? Dat, of, dat uh... zou ik inderdaad ook niet verwachten als u die vier kranten opnoemt. Uh, waarom koos u voor dit onderwerp, om dit te onderzoeken? Nou, er zijn heel veel uh, onderzoeken, ook uh, uit Groot-Brittannië en Amerika... Um, die gaan over uh, moslims in de media... Maar dan gaat het echt enkel en alleen over de islam. En ik dacht, ja, hoe zit het nou eigenlijk in Nederland met het christendom? Want dat is hier eigenlijk de grootste godsdienst. Misschien zijn veel meer mensen die zich daar aanhanger van noemen, mm -hmm. of die daarbij betrokken zijn. Hoe, hoe, hoe kan je dat tegen elkaar afwegen? En daarom heb ik die beide uh, religies samengenomen. Ja, en uw bezoek. Onderzoek beslaat een vrij lange periode, acht jaar voor 2001 en uh, ja, acht jaar daarna. Moet ik me dan voorstellen dat u voor een gigantische tafel met allemaal kranten bent gaan zitten en alles bent gaan doorlezen. Hoe doe je dat? Ja, nee, dat, dat hoeft gelukkig uh, niet meer tegenwoordig. Uh, ik heb uh, met de computer uh, gewoon uh, data gezocht. Ja, en dan gezocht op de woorden islam-christendom, ja, denk ik. Ja, ja. klopt. Maar ja, ja, dan krijg je hele lijsten met allerlei artikelen. Hoe, hoe ga je dan bekijken hoe de, hoe de toon in zo'n artikel is? Um, ja, ik heb eerst gekeken naar de aantallen, zeg maar. Dus um, ja, hoe de, en hoe de verhoudingen zijn uh, voor 11 september en uh, na 11 september. En daarna um, heb ik een soort woordenlijst op losgelaten. Die, uh, ja, die kan je dan invoeren, zeg maar. En dan zijn er woorden als uh, nou negatieve woorden zijn dan neergeslagen, vervelen, haten. Die kan je er dan uitvissen, en positieve woorden. Of uh, uitgelaten of genieten, en uh, aan de hand daarvan kan je dan een soort uh, overzicht maken van uh, de teneur van zo'n artikel, ja. Dus dan kan je onder ook zien dat het gaat over het onderwerp islam of christendom, maar ook uh, welke toon het, het, het heeft. Ja. Een belangrijk onderdeel of begrip in uw onderzoek is ook het begrip framing. Wat is dat? Um, ja, framing is de manier waarop journalisten zeg maar het nieuws uh, uh, doorgeven aan uh, de mediagebruikers. Als je zelf niet bij het nieuws bent, het niet kunt zien... dan ben je wel afhankelijk van de media die het nieuws uh, brengen. Um, en uh, media die doen dat toch vaak op een, uh, een bepaalde manier. Het komt veel voor bijvoorbeeld dat uh, moslims uh, in hetzelfde artikel worden genoemd als terrorisme... Dus dan krijg je toch een soort beeld van... hé, hey, moslims, dat is terrorisme. Hm. En dat kan ook best gevaarlijk zijn, want het kan leiden tot racisme. En, uh... ja Dus we, we krijgen door hoe er geschreven wordt... een bepaald, bepaald beeld of een bepaalde koppeling. Is dat een ja. probleem dan? Ja. ja, ja. Even uh, hier aan tafel, meneer Alberg, heeft u veel kranten gelezen na 11 september? Ja. En grote behoefte aan nieuws in die tijd? Uh, ja, zeker. Ja. Ja. En ook iets opgevallen, verschil met daarvoor? Ja. Of... Nou, wat, wat ik wel vind de laatste jaren... is dat het allemaal steeds harder wordt. En steeds dat ik denk van... Hé, oh, vervelend wat er allemaal gebeurt in de hm. wereld. En dan dacht ik af en toe wel eens dat het aan mij lag. Maar dan vroeg ik het aan een ander en die vinden dat ook. Ja. Dus ik vind, denk wel dat er heel veel meer uh, spanning is gekomen... na. Na deze datum. Ja, ja, dus dat is wel merkbaar. Eh, ja. Erik? Ja, nee, ik, ik hou het natuurlijk ook deze dingen een beetje, een beetje bij. Uh, maar verbaasde uitslag uh, ook in zoverre wel. Dat, uh, ik bedoel, dat de NRC er slecht uitkomt, valt mij niet, vind ik niet zo gek. Maar dat, uh, dat uh, uh, algemeen Dagblad en Telegraaf er zo goed uitkomen... dat vind ik wel opmerkelijk. Uh, en dat heeft inderdaad vooral met die framing te maken. Dus het gaat niet zozeer over... Of ze nou uh, heel negatief of positief over, de, uh, over uh, religie schrijven. Maar de framing is vaak: inderdaad: van er is een probleem en religie is daarbij betrokken. Of uh, er is extremisme en religie is daarbij betrokken. Ja. En dat is een. Dat is, een, uh, dat, dat is volgens mij eigenlijk het, het, het fundamentele. Punt, wanneer en op welke manier wordt er over religie bericht? En ik zou zeggen dat. Uh, uh, spontaan had ik gezegd dat uh, dat, dat bij de Telegraaf en een Algemeen Dagblad zeker net zo erg ja. zou zijn. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Nou, dat is mooi dat onderzoek ook dit soort dingen oplevert. Dat onze vooroordelen <laughs> ja. toch ook weer uh, verdwijnen. Ja, bedoel, uh, dat is ja. nou, dat ja. fantastisch. Laten Zullen we even naar. naar uh, ja. Ja. Ja. laten ja. we even naar NRC Handelsblad toe gaan. Ja. René Moerland, goedemiddag. René Moerland. Goedemiddag. Ja, ik ben hier. Ja, u bent er. Chef Buitenland, bent u van NRC Handelsblad. Uh, ja, bent u verbaasd over die uitkomst van het onderzoek van mevrouw Houtman? Uh, ja, ik ben wel verbaasd. En eigenlijk uh, uh, moet ik ook zeggen dat ik nog vooral veel vragen heb over de manier waarop ze de conclusie is gekomen. En Ze zei net dat ze gelukkig de krant niet meer heeft hoeven lezen om tot de conclusie te komen, omdat je een computerprogramma erop los kunt laten dat woorden met elkaar combineert. En dan gelden als negatieve woorden worden als neergeslagen, vervelend of waten. Maar uh, als je bijvoorbeeld, um, ik ben het overigens eens met wat de heer uh, Aalburg zei uh, zojuist, uh, er is meer spanning en uh, in, in de samenleving is harder geworden over deze thema's sinds 2001. Mm -hmm. Maar dan is natuurlijk de hele vraag, um, als je dat beschrijft in een krant, als je bijvoorbeeld beschrijft dat uh, het fenomeen uh, terrorisme um, in verband wordt gebracht met uh, moslims, uh, betekent dat dan ook dat je uh, daar negatief over tegenover staat, dat je daar negatief over ja. schrijft? Ja. Een voorbeeld is als je uh, schrijft in een artikel over um, mensen die moslims um, haten en daarbij aanvoeren dat uh, zij zich aan, in het algemene zin bijvoorbeeld, aan, um, aan uh, terrorisme te buiten zouden gaan. Um, is dan het artikel dat dat signaleert daarmee negatief? Ja. Dat ja, ik, dan dan zo, nee, zullen we het even vragen mevrouw Houtman? Die nuance? Nou ja, dit is natuurlijk een heel globaal onderzoek over heel veel artikelen. En het is inderdaad uh, mogelijk om nog directer um, uh, de inhoud van artikelen nader te bestuderen. Bijvoorbeeld alleen uh, de inleidingen. Dat je echt precies weet waar dat uh, artikel over gaat. Omdat dat vaak de samenvatting is van een artikel. Maar ik wilde gewoon um, ja, over een lange periode zien van nou, welke kant gaat het nou op. En ik denk door de hoge aantallen dat het toch wel een beeld geeft, zeker als je het vergelijkt ook met andere kranten. Ja, ik kom zo even nog bij u terug met wat meer, uit, uh, wat meer uitslagen van het onderzoek. Nog even een vraag voor u, meneer Moerland. Op het moment dat er zoiets gebeurt als zo'n aanslag in, uh, in uh, New York, het uh, 9-11... is het dan zo dat je dan als krant gaat bedenken... van hoe gaan, welke toon gaan wij gebruiken in de berichtgeving hierover? Is dat iets wat besproken wordt aan de redactietafel? Uh, ja, nou niet zozeer in de zin van een, een zekere toon van afstandelijkheid... Uh, niet meegaan met emoties... maar steeds proberen uh, context te geven. Het is iets dat sowieso in het DNA van de krant zit. Um, uh, en dat is natuurlijk ook wat, uh, wat we steeds proberen te doen. Dat, dat hoeven we niet expliciet te bespreken overigens... maar je merkt wel in discussies... Uh, over artikelen. Dat had gebeurt. Ja. Een, een recent voorbeeld was de aanslag in Noorwegen van, van Breivik. Daar was natuurlijk ook de vraag in, in hoeverre uh, was zijn ideologische, wijs zijn ideologische motieven serieus te nemen? Was het een uh, uh, alleen maar een gek? Of moest, ook worden, moest hem ook zijn, zijn ideologische pamflet serieus worden genomen? Nou, dat soort vragen, daar gaan we dan op in. Die stellen we dan in context. Dan komen ook al die woorden uh, die mevrouw uh, Houtman, uh, mevrouw Houtman uh, een negatief noemt bij elkaar in één artikel. Uh, maar ik denk dus, als je dat op een genuanceerde en contextgevende, wat hij framing noemt, euh, meneer, manier doet. Euh, dat je. Euh dat je, als je alleen maar het aantal woorden daar vertelt. daar niet in, de nee. in de oordeel Nee, ja, het over kunt is, duidelijk, geven. is duidelijk dat u niet helemaal eens bent met het opzet van het onderzoek. Goed, hartelijk dank dat u ons even wilde meelaten kijken in de... de keuken van de krant. Even ja, terug ja. naar u, mevrouw Houtman. Want uh, dat onderzoek, laten we eens even kijken naar het verschil tussen de berichtgeving voor en na 2001. Ik ben natuurlijk wel heel benieuwd wat, wat, wat u daarin constateert. Ik doe natuurlijk niet helemaal recht aan uw onderzoek, maar een paar uh, grote lijnen. <lacht> Um, nou, voor, um, voor de aanslagen was de berichtgeving over islam en het christendom gelijk. Ongeveer uh, de helft, elk. Ja. Dus netjes verdeeld. Dus ja, redelijk evenwichtig. Al, al is islam natuurlijk wel kleiner in Nederland. Dus dan kan je je weer afvragen of dat ook uh, helemaal, uh, helemaal evenwichtig is. Maar na de aanslag werd, uh, ging de aandacht meer naar de islam. En dan werd de verhouding zeg maar uh, ja, 60% uh, islam en 40% christendom. Ja. Dus, ja. En heeft u daar voorbeelden van? van? Hoe konden we dat dan zien in de krant? Um, hoe bedoelt u Nou ja, er stonden dan heel veel artikelen over islam... En, en ergens op pagina 10 nog eens een keer iets over christendom. Of een, ja. en wat voor artikelen over christendom moet ik me dan voorstellen bijvoorbeeld? Gaat het dan over religieus geweld ook? Of? Ja, ook. Maar um, er komen natuurlijk ook uh, artikelen naar boven. Interviews met christenen of um, nou ja, de, de, de weigerpastoor zoals die uh, genoemd ja. wordt onlangs, ja. is ook een voorbeeld. Ja, dus dat, dat, dat soort artikelen werden ook meegenomen. U Ze zegt de aandacht voor de islam uh, werd groter. Dat is toch ook wel logisch? Na 2001? Ja, ja is het, dat lijkt mij ook. Ja. Is, dat na, is dat na een aantal jaar meer, meer in evenwicht gekomen? Een aantal jaar na zo'n gebeurtenis? Um, nee... Tenminste, ik heb dan niet uh, die, die uh, periode erna nog weer helemaal in stukken geknipt om te zien uh, nee. wat de lijn is. Maar uw onderzoek beslaat wel een vrij lange periode na 2001. Ont ontwikkelt het zich dan ook weer? Ja, dan gaat het wel weer wat meer met pieken en het, het heeft ook wel um, een, een verband met elkaar. Als, het, als de artikelen over de islam um, ja, groter in aantal zijn, dan gaan de artikelen over, aantallen artikelen over het christendom ook die stijgen iets meer, maar toch minder. Ja, dus aandacht voor religie neemt toe. Ja. En dan als islam stijgt, dan wordt het ja. christendom ook een beetje omhoog getrokken. Ja. Het is al raar, Erik? Ja, nee, dus, het, is, het is raar, maar het is niet dat, dit soort dingen verbazen mij niet. Dat is, dat is zo. Religie is in het nieuws. Uh, met islam is ook het christendom... Uh, en andere vormen van religiositeit in het nieuws gekomen. Die zijn ook uh, in het nieuws gekomen meer als een probleem door 11 september. Ook al hebben ze zelf niet per se een probleem. Uh, dat, is, dat is een tendens die kun je heel goed, uh, goed waarnemen. Dat is overigens niet alleen aan 11 september te wijten. Volgens mij heeft ook iets te maken. Met het, uh, het onvermogen, of het toenemend onvermogen uh, van mensen om religie sowieso nog te begrijpen. Dus wat je dan ziet, wat mensen dan zien spontaan, zijn de rare dingen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is toch heel raar gedrag. Ja, en dan vervolgens krijg je, eh, krijg je al heel snel zo'n negatieve eh, spiraal... Om de, om de thematiek zelf al heen. En dat is ja, bedoel, dat kun je volgens mij heel goed. En dat is echt tamelijk snel na 9-11 ook begonnen. En ik heb zelf in 2003 ooit nog een keer een conferentie georganiseerd. En dat ging vooral over deze kwestie. En dat, was, dat stelde een beetje agressief de vraag... zijn wij achterlijk? En dat was om te laten zien dat we vaak als achterlijk worden weggezet en dat er misschien toch een ander verhaal uh, ook over religie was te vertellen was. Dus kort na 9/11 was dit een, een mechanisme wat je heel goed kon, je zien. kon zien. Ja, maar ja. ik vind ook dat de politici ook wel heel verkeerd beeld geven. Ja absoluut. Uh, ja. Zeker de laatste jaren, uh, als je ziet dat, uh, dat wij gewaarschuwd werden. Door op de, in de kranten, maar ook op televisie... dat we niet meer uh, zaken moesten doen met het Midden-Oosten. Uh, als de film van uh, Geert Wilders zeg maar, zou worden vertoond... Ja. en dat het gevaarlijk zou zijn... en we zouden geboycott worden... en we mochten er niet meer naartoe... en het was geva nogmaals gevaarlijk om te reizen. Nou, Ik ben in die tijd heel veel in het Midden-Oosten geweest. Uitermate succesvol en bijzonder leuk. Sterker nog... Wij gingen met posters, met tulpen en molens erop. En iedereen wilde met ons op de foto's. In de warenhuizen waar ja. we stonden te demonstreren met ja. als pijkers. Ja. Nou, dat was geweldig om te zien. Dus ja. we werden als, als helden onthaald. Dus, dus het was, dus was helemaal niet het beeld... Dat angstige beeld dat ...wat ik hier in Nederland heb gelezen. Het probleem zit aan beide kanten. Dat is volgens ja. mij wel van belang om dat te zien. Dus het, het, het, rondom deze hele discussie is een soort kramp gekomen. Ja. En die, die heeft alle partijen uh, bevangen. En ja... Dat is een van de redenen waarom wij zo ontzettend verrast zijn... door die revoluties in, ja. uh, in het Midden-Oosten. Daar ja. hadden wij blijkbaar geen enkele antenne voor. Nee. Dat, is natuurlijk, dat laat iets raars zien. Ja. Ja. Over wat even... wij geen contact hebben nee. met de islam ja. op dat even, punt. Even terug naar het onderzoek van mevrouw Houtman. Mevrouw Houtman, laatste vraag. Uh, kunnen redacties wat leren van uw onderzoek? Ja, ik heb het uh, onderzoek... Um, uh, het uh, eerste deel van het onderzoek is vrij eenvoudig zeg maar, uh, zelf ook na te doen... Uh, ze kunnen in hun eigen archieven uh, dezelfde soort uh, woorden invoeren. Ze kunnen ook gewoon een onderwerp, uh, bijvoorbeeld de PVV, pakken... en dan vergelijken met een andere partij. Gewoon dood eenvoudig tellen. Hoe vaak berichten we nou over de PVV? Hoe vaak over de P van de A? En is, is dat in verhouding? Ja, Dus u zegt eigenlijk, je zou een beetje aan zelfonderzoek moeten doen... ook als krant of ook misschien wel als een radioprogramma, zoals dit. Ja, dat uh, <laughs> Goed. is wel aan te raden. Nou, we gaan het allemaal door de computer beginnen, dan kun je... <laughs> <laughs> we, halen, uh, we halen het door de computer en we gaan kijken wat eruit komt Dank u wel. Waar ligt nou wetenschappelijk en ethisch gezien de grens? Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs gebied. Dat vind ik een hele lastig. Ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het is zo zoveel zo ethische problemen. Ja. zwart wit ja, vandaag met Erik Borgman. En uh, Erik, we gaan met jou praten over uh, ja, mensen die uh, de openbare orde verstoren. We luisteren even naar uh, een aantal voorbeelden daarvan. Grote paniek vanavond tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Tijdens de twee minuten stilte wordt er hard geschreeuwd en onmiddellijk ontstaat er paniek. De koningin en haar gevolg worden afgevoerd. Er gebeurt iets. Iemand die aan het roepen was. En er werd blijkbaar iets gegooid, horen wij nu. Meneer Hoonhout, kunt u iets zeggen over de daders en motieven? Inmiddels hebben we het projectiel veiliggesteld. En, en wat, was het, wat een, was het projectiel? Een soort van uh, vaccinelichthoudertje te zijn. Een vaccinelichthoudertje. Ik ben Isa Messi, Jezus Christus. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Ik ben iets gevaarlijk gek, maar ik ben een dienaar van Allah... en ik kom hier uitnodigen tot geloof. Ja, Erik, drie keer uh, de orde verstoord in de buurt van de koningin... Ja. maar eigenlijk drie keer uh, niet mensen met hele gevaarlijke bedoelingen. Toch uh, worden die mensen volgens nogal hard aangepakt... in de zin van dat ze opgesloten worden, uh, lang in voorarrest zitten... Terwijl we toch vroeger ook dorpsgekken hadden. En ja. nozems en mensen die ja. rare dingen riepen in de straten en op de pleinen. Nee, uh, onze tolerantie is afgenomen. Dat is volgens mij iets wat je op de, ook op dit soort punten. Dus wij denken al snel dat iets gevaarlijk is, uh, of, of echt aanslootgevend gedrag. Mensen ook in hun eigen buurt, wat vroeger heel gewoon was, dat de jongeren op een bankje zaten op het winkelcentrum, dat heet nu dan uh, uh, overlastgevend gedrag. Dat is allemaal waar. Uh, rondom de koningin speelt natuurlijk nog wel een aantal andere dingen ook. Het speelt reële veiligheid, dat is natuurlijk met name... Ja, want we hebben ook Apeldoorn gehad. Ja, precies, Apeldoorn een kwestie geweest. Maar er speelt ook, volgens mij hier in dit geval... ook een sterke neiging om symbolisch op te treden. Wij tolereren rondom de koningin helemaal niks. Op dit punt. En dat is de daar zit de bedoeling achter van nou ja, uh, he, allerlei dingen kunnen we misschien wel, maar hier niet. Want we moet, De koningin moet absoluut veilig zijn. Dat is een belang. Dat snap, dat snap ik wel. Uh, het, soms laat het wel erg door. Want dan denk je, ja, uh, de, de, de man is toch gewoon inderdaad tamelijk ongevaarlijk. hij uh, hey, moet in een doos slaapt... dan denk je nou niet meteen dat hij met zijn auto uh, vervolgens op de koningin zal inrijden. Dus. Soms denk ik, is het ook wel erg buiten proportie. Maar dat er hier ook een, ook een symbolische kant aan zit. Dat je de, graag de koningin in een soort omgeving wil hebben... waar dit, waar, waar dit soort dingen niet gebeuren, dat, dat is wel logisch. Denk, denk je, je dat er anders zegt. gereageerd zou zijn... als er gewoon iemand bij een willekeurig concert... waar de koningin ja. niet was, was uh, op het podium was ja. gekomen? Ja, als het, uh, als het in Al niet in Amsterdam, uh, maar in Almere was geweest... was het ook weer totaal anders geweest. Het heeft allemaal te maken... Die framing, dat is, echt wel, dat is niet alleen iets wat kranten doen... maar dat is inmiddels ook iets wat in de hele po politiek en publieke cultuur is gaan zitten. Ja, want het viel me op dat die verslaggever ook meteen zei... weet ah, je al iets meer over de dader? Ja, ja. ja. Da het werd meteen hè, al gezet, neergezet is dat, als dader. Ja, ongekondigd gebeurd. Ja. Ja, precies. Ja, Ik bedoel, kijk, als je een spreker bent en je wordt daar verwacht, dan is dat prettig. Ja. Maar als je daar in één keer een scheurledelijk ziet, ja. die, die, waarvan je niet weet waar die vandaan komt, dan is dat angstig. Ja. Ja. En dan kan me ervoor voorstellen in deze tijd dat je er rekening mee houdt ja, en dat precies. je anders gaat reageren. Tuurlijk. Nee, dat is ook, dus ja. daarom, het is ook niet. Je kunt niet zomaar zeggen dat moeten ze niet doen. Want dit is inderdaad, ja. dat is een serieus. De, de kwestie. Dus de, de ongelukken met, met de doordenking op de Dam kwamen ook niet omdat die man iets deed, maar omdat mensen zo ervan schrokken... dat ze allemaal in paniek raakten. Vervolgens over die hekken heen. Ja. ja, dat is natuurlijk, dat gaat over reële dingen. Dus ja. je kunt niet zomaar zeggen. Ach, laat die man schreeuwen, blijkbaar is het wel degelijk, gevaarlijk. Maar ja, het is natuurlijk wel ook iets wat we met elkaar uh, in stand houden. En inderdaad, hoeveel tolerantie hebben wij nog? voor de gewone dorpsgek. Mensen die er nou eenmaal zijn en die rare dingen roepen. Ja, en, hoef, en met name ook hoe gevaarlijk vinden we dat eigenlijk. Dus er bestaat in onze samenleving in brede zin... heel echte neiging om afwijkend gedrag onmiddellijk... ook met gevaar te associëren. En er zijn allerlei richtlijnen ook... Bijvoorbeeld bij het ministerie van, van Justitie om in de gevangenis goed op te letten dat mensen niet ineens rare dingen gaan doen. En rare dingen dan gaan doen is bijvoorbeeld als ze, allemaal, als ze uh, ineens intensief gaan bidden. Als iemand moslim is en die gaat ineens vijf keer per dag bidden, dan moet de, uh, ge uh, de gevangenisbewaking uh, opletten. Want stel je voor dat het de eerste stap is naar extremisme. Nou ja. ja, dit zijn dingen waarvan je denkt, ja, maar gaat dit nog wel echt ergens over? Of is dit toch symboolpolitiek? Ja, zo ja, onzeker vroeger... zijn wij hier omheen, blijkbaar. Ja. Dat ja, moet je constateren. Vrouwen? Vroeger konden we er blijkbaar wat makkelijk mee omgaan. Want in de middeleeuwen had je naren. Daar konden we allemaal een beetje met z'n allen vrolijk om lachen. Ja. Ja. Maar Erik, is, dit, is het zo dat we banger zijn geworden? Dat wij vroeger meer tolereerden? En dat we minder snel dachten, als er dan iets gebeurde... nou, we moeten die mensen onmiddellijk ook achter slot en grendel Nou ja, er zit. Maar dat is een, iets meer een iets afstandelijker punt. Maar er is wel in onze samenleving, er zit een soort... Angst. Uh, Willem Schinkel, een socioloog, heeft dat uh, de hypochondrische samenleving genoemd. Dat is zo van: de samenleving is ziek. En zodra er iets uh, is, dan de algemene gedachte. zodra er iets gebeurt, zie je wel. Er deugt iets niet. Nou, daar zit een ingewikkeld probleem. Dus zodra je, iets, zodra je iets ziet, denk je... zie je wel, dat wijst uiteindelijk op een diep probleem. Terwijl de meeste dingen natuurlijk gewoon... niet meer zijn dan dat ze zijn. Dat er iemand in geslaagd is om er op de dam te gaan staan... en een harde kreet te, te slaken. Daar ja. zit verder niks achter. Maar wij denken onmiddellijk ook van... Misschien, hè, dus misschien is het een complot, misschien... nou, al dit soort dingen. In die zin is het, zijn we angstiger en dus ook minder tolerant geworden. Ja, en waarom zijn we dan zo angstig? Nou ja... Het is een beetje onbestemde angst. Ik denk niet dat het reëel, als je mensen vraagt... maar denk je nou echt dat, dat die kansen zo verschrikkelijk groot zijn? Dat, zo is het denk ik niet. Maar sinds opnieuw 9-11 en wat daar zo omheen... Gebeurde, is er wel meer het gevoel van mensen dat ze in een onzekere wereld leven. En dus is afwijkend gedrag een bevestiging van die onzekerheid. En dus wil je dat niet. Nee. Nou ja, dat is denk ik wel zo in algemene zin wat er toegenomen ja. is. Je ziet aan de andere kant bijvoorbeeld ook dat er heel waardig gereageerd kan worden. Ja. Bijvoorbeeld als we naar Noorwegen ja. kijken, daar is echt ja. iets heel verschrikkelijks gebeurd. Ja. Die samenleving lijkt dat heel waardig en kalm op te nemen... Uh, dat kan dus ook. Nee, ja, dus, Zijn ze minder bang in Noorwegen? Ja, dan dan dat, dat is een van mijn vragen ook. Dus hoe kan het dat het daar zo tot nu toe.? Want je, uh, je weet natuurlijk niet hoe dat gaat. Maar daar lijkt echt niks in te komen van. We zullen ze eens terugpakken. Of we zullen de bewaking eens opvoeren. Integendeel, er wordt Lange tamelijk straf, hè. positief naar de, he, de De antwoord van een open samenleving op een aanslag is meer openheid. Nou, dat is nogal een bijzonder statement maar ja, dat, dat is wel zit zo in elkaar. Ja, nee, die misschien... mensen zijn zo. Dit is ja. de eerste keer dat ze zoiets meemaken. hadden ja. ze nooit verwacht. Nee. Maar ze hadden ook kunnen reageren maar dan ze ook met van de, de timmeren de boel wat ja, nou, dicht. ik denk dat ze nog helemaal in shock zijn. Ja. Nee, dus je dus moet ik het denk ook ik nog dat afwachten. We ja. weten niet hoe ze ermee om moeten gaan. Nee. Erik, ja. is dat tijd te keren kunnen we er weer leren er weer wat ontspanner mee om te gaan. Ja, waarschijnlijk wel, maar um, daar zijn misschien een aantal dingen voor nodig. Voor een deel natuurlijk gewoon simpelweg ontdekken dat het allemaal niet zo erg is. Ik bedoel, die zin in het slijt. Een uh, iets. Uh, uh, in, in media die iets meer, minder sprastisch reageren. En ook politici die meer afstand van de media. En media die meer afstand van de politiek hebben. Want dit, dat is natuurlijk ook. We jagen elkaar heel sterk op in dit soort gevallen. Hè. Dus al, al de media gaan dat, gaan dat uitvergroten. Of gaan daar meteen bovenop zitten. De politiek volgt. De media gaat dan vervolgens uh, kijken: van, had, had, had er niet veel eerder moeten worden ingegrepen? En uh, allemaal dit soort dingen. En dan komt er een soort carrousel op gang... Die je niet makkelijk uh, meer stopt. Nou ja, je ziet bijvoorbeeld uh, rondom die kwestie van, van Pukkelpop. En dat dat in Vlaanderen bijvoorbeeld heel anders gaat. Daar waren, in Vlaanderen waren ze kwaad op de Nederlanders. dat die meteen gingen zoeken naar, uh, naar schuldigen. Ja, dus wij zouden daar weer iets van kunnen leren. Maar het duurt nog wel even. Ik ben niet heel erg optimistisch dat dit volgend jaar voorbij is. Okay. Nou goed, we zullen ons best doen in ieder, <lacht> in ieder geval. Dankjewel. Wij uh, gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Rensen Sinkgraven. Goedemiddag, Rensen. Goedemiddag. Nou, er is heel wat ter tafel gekomen. We gaan graag naar jou luisteren. Oké, okay, het gedicht heet De Verstoorders. Ik ben een ziener, een profeet. En voor je het vergeet, luister naar mij. Ik ben een nobody, loser eerste klas. Maar pas op, en luister naar mij. Ik gooi om maar iets te raken. Ik schreeuw het van de daken. Maar niemand luistert naar mij. Ik heb geen vader, heb geen moeder... De maatschappij, dat is mijn hoeder. Dus luister naar mij. Ja, dankjewel, Rens Zinkgraven. Nou, Erik, volgens mij onderlijnt dit wel een beetje wat jij net zei. Ja, en mij, hij benadert het nog weer van een ander punt. Namelijk, hoe komt het nou dat mensen dit doen? En dat heeft inderdaad volgens mij iets te maken met die behoefte aan aandacht, gezien te worden enzovoorts. Heel goed. Dank je wel. Het gedicht is later vandaag ook terug te lezen op de website. Dit is de dag.nu. Je hebt, denk ik, ook verschillende soorten herders. Hè? Je hebt herders die vanuit een ander soort emotie beginnen met een kudde. Te romantisch beeld. Ja, ja, het is natuurlijk zeven dagen in de week, is het gewoon heel hard werken straks een reportage over marktwerking in de schaapherdersbusiness. Ja, het is echt waar. Hartelijk dank aan onze gasten hier aan tafel. Erik Borgman, topondernemer Aad Aalborg, ook nog misschien ruimte voor schaapherdersbusiness? Ja, het is wel hetzelfde wat ik heb gedaan. Ja, oké. Okay. Iedereen romantiseert het en denkt dat is leuk, maar het is heel hard werken. Ja, nou, ja. duidelijk. Schaapherders, <laughs> maakt niet uit, het is allemaal hetzelfde als huishoudelijk apparaat. <laughs> ook hartelijk dank aan Anneke Houtman, die onderzoek deed naar hoe de kranten veranderden door 11 september. Zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij terug. Tot